Dan dan dan dan Alors on chante Alors on dan dan chante dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan Africa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 Everybody, all right, bitch. anybody see? VEM! Let's stop.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 Van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Presidenten van Brittannië, Frankrijk en China sneller werk zullen maken van het terugbrengen van hun kernwapenarsenaal. Ook is afgesproken dat er in 2012 een conferentie komt over een kernwapenvrije zone in het Midden-Oosten. De conferentie tegen de verspreiding van kernwapens wordt eens in de vijf jaar gehouden. In 2005 konden de landen die het non-proliferatieverdrag hebben ondertekend het niet eens worden over een slotverklaring. Aruba heeft gisteravond bijna drie uur zonder stroom gezeten. Het hele eiland kwam in het donker te zitten door een brand in een elektriciteitscentrale. Alleen gebouwen met een noodaggregaat, zoals enkele hotels, de luchthaven en de marinekazerne, hadden nog licht. De brand in de elektriciteitscentrale van Aruba... komt snel door medewerkers worden geblust. Daarna werd een reserveturbine ingeschakeld... om het eiland weer van stroom te voorzien. De Arubanen moeten er wel rekening mee houden... dat de stroom er de komende tijd vaker uitvalt... want de reserveturbine wordt als minder betrouwbaar gezien. Het is op het eiland waar 100.000 mensen wonen extra druk... omdat er een groot festival wordt gehouden. De premier van Nepal zal aftreden om een politieke crisis te voorkomen... In ruil voor het vertrek van premier Kumar gaat de grootste partij, de Maoïsten, akkoord met het verlengen van de termijn van het parlement. Eigenlijk had het parlement het gisteren eens moeten zijn over een nieuwe grondwet, anders zou het worden ontbonden. Door de verlenging hebben de partijen nu een jaar langer de tijd om te onderhandelen en zo een chaos in Nepal te voorkomen. Maoïstische rebellen voerden jarenlang een guerillaoorlog tegen de regering. In 2006 werd een vredesakkoord gesloten en twee jaar later wonnen de Maoïsten de verkiezingen. Maar ze zitten nu in de oppositie. Het weer, het is een heldere nacht met minima tussen de 4 en de 8 graden. De dag begint zondag, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en later gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. Zondag is het nat en fris. Dit was het NOS Journaal.